Deze daklozen trekken naar Roemenië voor een werkvakantie... om mensen te helpen die het slechter hebben dan zijzelf. Kijken dus, altijd wat, rond 9 uur, bij de NCRV op Nederland 2. Het is 7 uur, Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Paniek en chaos na een aanslag vanmiddag op het regeringscentrum in Oslo. Daarbij zijn twee doden en zo'n 15 gewonden gevallen. De premier is ongedeerd. Aan de telefoon VRT-correspondent in Scandinavië Dirk Evers. Dirk, de gebeurtenissen lijken zich nu snel op te volgen in Noorwegen, want er wordt nu ook een schietpartij gemeld tijdens een jeugdkamp op een eilandje vlakbij Oslo. Wat kun je ons daarover vertellen? Die ontwikkeling is nog gaande, maar men weet dat een man die zich als politieagent had verkleed, dat die is beginnen schieten op uh, die jongeren van de Noorse Arbeiderspartij. Uh, een 560 tal jongeren zijn daar samengestroomd. Uh, de Noorse uh, de politie heeft een helikopter naar daar gestuurd, maar die durfde niet te landen omdat er nog steeds geschoten werd. Dat was al sinds het nieuws een half uurtje geleden. Eén persoon zou gewond geraakt zijn, was het eerste nieuws. Maar anderen zeggen dan weer dat er vier doden zouden gevallen zijn daar op dat eilandje. Maar het is allemaal nog niet bevestigd. De Noordse politie wil er niet veel over kwijt. De ambulances kunnen niet naar het eilandje of hebben het bevel gekregen om af te wachten tot de schietpartij is afgelopen. Maar dus dat allemaal nu op een eilandje in de buurt van Oslo, waar een jeugdcongres bezig is van de Noorse Arbeiderspartij. En en ik begrijp dat de schutter nog niet is gepakt? Nee. Dat is het laatste wat we gehoord hebben. Uh, er zijn Twitter en uh, sms'jes gestuurd van uh, jongeren, 14, 15-jarigen, naar hun ouders. We zitten hier bij het water. En die man die schiet nog, help ons om hier van het eilandje te komen. Er zijn ook jongeren die het eilandje uh, proberen dus vanuit dat kleine eilandje naar uh, het vaste land te zwemmen. Het eilandje ligt in de fjord van Oslo. Ja, en, en ik begrijp ook dat uh, premier Stoltenberg, hij is van de Arbeiderspartij, hij zou uh, morgen een toespraak gaan geven op dat congres. En... Uh, ik begrijp dat het de gebeurtenissen van vandaag in Noorwegen vooral op, op hem uh, zijn gericht. Ja, en vanavond uh, zou premier de oud-premier van Noorwegen, Gro Harlem Brundtland... zou daar een toespraak houden op dat eilandje. Maar het lijkt dus op een politieke aanslag... gemunt op die arbeiderspartij die in de regering zit. Uh, dat wat dat eilandje betreft. In Oslo dan eerder vandaag om half vier de grote aanslag met een heel krachtige bom... Uh, in de regeringswijk, die, die toch al uh, steeds sterker beveiligd was de afgelopen jaren. En waar men dus al bevestigd heeft dat er twee doden zijn. Ook alle hands aan dek wat, wat uh, politie en militaire politie en uh, verplegers betreft. Dus en, uh, momenteel is het een beetje moeilijk om een overzicht te krijgen. En uh, heeft de politie de zaak in de hand, denk je? Iedereen roept wel op tot kalmte. Uh, iedereen zegt ook we moeten uh, alles uh, nu duidelijk registreren, alles uh, uh, optekenen wat er gebeurt en het hoofd koel houden, niemand beschuldigen. Uh, maar het, het ontwikkelt zich nog. De politie is wat ik gehoord heb in het centrum van Oslo, heeft ze de veiligheidszone uitgebreid. Men heeft een krant af de posten uit zijn redactie gezet. Uh, men zou vrij, dus wat dat betreft zou men wel heel kordaat zijn en... Uh, en een beetje agressief, mensen die uit het centrum van uh, Oslo gejaagd zouden zijn. Oké, okay, VRT-correspondent in Scandinavië, Dirk Evers, bedankt. Er is ook nog ander nieuws. De negentiende etappe van de Tour de France naar Alpe d'Huez... is gewonnen door de Fransman Pierre Roland. Een paar kilometer voor de finish reed die koploper Alberto Contador voorbij. Andy Slek is de nieuwe koploper. Voor de tijdrit van morgen staan de eerste drie renners... op minder dan één minuut van elkaar, de twee Sleks en Cadel Evans. Dan nog het weer, wisselend bewolkt en in het noorden kans op een bui. Het weekend verloopt herfstachtig met veel buien en veel wind. Het wordt smiddags niet warmer dan 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Nordsie Jazz nog een keer beleven? Op Curaçao doen we het dunnetjes over. Kom genieten van Sting, Stevie Wonder, Earth, Wind Fire, Juan Luis Guerra, Jon Warwick, Chic en nog veel meer. 2 en 3 september op Curaçao. Kijk op CuraçaoNordsieJazz.com Maak nu je vlucht, vakantie of bedrijf klimaatneutraal op fairclimatefund.nl Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNordsieJazz.com Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, en tot acht uur praat ik met Gemma Blok. Welkom, Gemma. Hi. Historica. En zij schreef Ziek of Zwak. En dat is een van de betere non-fictieboeken van dit jaar. Het gaat over de geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland. Het gaat kortom over hoe wij omgaan met alcoholisten, met drugsverslaafden... en hoe we proberen die problemen de wereld uit te helpen. Waarbij de vraag natuurlijk ook is, zijn ze de wereld wel uit te helpen? Uh, we gaan een hele eeuw door. We gaan een aantal vragen op tafel uh, werpen... Bijvoorbeeld één die je nu nog niet moet beantwoorden... maar die ik straks zeker te sprake zal brengen. Uh, dat heeft te maken met het feit dat uh, heroïneverslaving in Nederland... niet echt meer een probleem is. Hoewel het weer op schijnt te komen. Daar kun je straks iets over zeggen. Maar nog belangrijker, dat is ook gevaarlijk. Als een verslaving helemaal dreigt te verdwijnen... dan ligt er een levensgroot gevaar op de loer. Daar ga jij straks uitleggen hoe dat zit. Dat maar eerst even wat er vanochtend in de krant stond... Um, dat is onderzoek. Onderzoek dat gaat over jongeren in steden, jongeren op het platteland. Dan blijken de jongeren op uh, het platteland ook heel veel te drinken. Maar uh, in tegenstelling tot de jongeren in de steden... Uh, gebruiken ze dan na verloop van tijd ook veel geweld daarbij. Je ziet de zuipschuur in West-Friesland. om maar eens iets te noemen. Jij komt daar vandaan. Ik kom daar namelijk. vandaan, ja. Je zal ze er zeker hebben zie je voor je en je ziet op een gegeven moment het dak eraf gaan... omdat er een enorme vechtpartij losbreekt. Dat drankgebruik, dat excessieve drankgebruik onder jongeren... als je dat daarover leest, moet je dan ook gelijk aan het verleden denken... omdat het altijd al het geval was... Of wat denk je? Ja, nou inderdaad, ik denk dan gelijk van... goh, dat, dat doet wel denken aan verhalen van drankbestrijders begin 20e eeuw... die ook al heel grote zorgen hadden over met name dan ook West-Friesland. Sowieso over drinkende jongeren, dus de maar kop van toen ook al. De kop van Noord-Holland, Hoorn, Enkhuizen, die, die buurt... waar ook opvallend veel jongeren zelfmoord plegen... Uh, maar dat was rond, rond 1900 uh, ook al een zorg. Want drankbestrijders durfden daar haast niet heen. Want als ze zich daar waagden, dan werden ze bekogeld met bierflessen... door jongeren, boze jongeren. He, als ze daar gingen kolporteren, zoals drankbestrijders dat noemden. de dus zieltjes winnen voor de zaak der geheelonthouding en de drankbestrijding. Ja, dat was gewoon linkersoep. Dus ook toen al uh, stonden West-Friese jongeren bekend... als uh, ja, toch iets grotere zuipschuiten dan elders... en ook met agressief gedrag uh, erbij. Wat is er verder bekend over dat excessieve drank... dus het buitensporige drankgebruik op het platteland... Is daar veel onderzoek naar gedaan of niet? Nou, er is wel onderzoek gedaan naar dat binge drinken. Dat ja, daar toch ook wel inderdaad veel voorkomt. Het is natuurlijk een oud, uh, oud fenomeen. Uh, uh, dat uh, ja, samen zuipen op de kermis. Uh, dat, was, dat is ook iets wat in plattelanden, pl plattelandstreken veel voorkomt. Altijd al gedaan heeft. En dat cocaïnegebruik, wat er nu vaak ook bij komt, is vaak ook ondersteunend aan die drankcultuur. Uh, wordt dan vaak door onderzoekers geschreven. En wie meer uh, snuift, kan ook langer en meer doordrinken. En ja, Dat is een oude ingeburgerde traditie, zou je kunnen zeggen, op platteland. Relativeer je het daarmee? Of zou je willen zeggen nee, het is nog steeds een heel groot probleem? Ja, en het, het, het, onder jongeren, de leeftijd neemt ook af. Hè. De jongeren beginnen steeds eerder daarmee. En dat is natuurlijk wel zorgelijk. Je ziet ook de gemiddelde leeftijd van Korsakoff uh, uh, gevallen uh, ook dalen. En het nou ja, is natuurlijk wel een zorg dat jongeren steeds eerder... en dan ook in zulke enorme hoeveelheden... Uh, wat bedoel in het je weekend met, met, uh, met dat, dat die leeftijd daalt van... Van welke leeftijd tot welke leeftijd? 40 jaar nu, Korsakoff-patiënten al? Je of? hebt nu al Korsakoff-patiënten van eind 30 soms zelfs... die dan uh, nou ja, als jongeren in de keet zijn begonnen, zou ik maar zeggen. Uh, nou ja, Niet iedereen uh, eindigt dan natuurlijk als Korsakoff-patiënt... maar je ziet wel steeds meer Korsakoff-patiënten komen in Nederland. En hun gemiddelde leeftijd daalt ook. Ik weet niet precies van wat naar wat... maar laten we zeggen van 65 naar, naar 60 of iets in die uh, Waarom is dat? Uh, omdat gewoon steeds meer jongeren dus op vrij jonge leeftijd beginnen... met veel drinken en ze hebben ook meer geld om dat te doen. Uh, dus de consumptie neemt gewoon toe. En daarmee ook de problemen op, uh, op langere termijn. Maar heeft dat ook te maken met dat het zo geaccepteerd is? Dat het, dat, dat het als sociaal... Gebruik gewoon met z'n allen gezellig drinken? Zo, zo. Nou, dat speelt vast een rol. Want in de jaren 20, toen drankgebruik echt nog helemaal niet zo geaccepteerd was en de drankbestrijding op een hoogtepunt was, werd er ook echt heel weinig gedronken in Nederland. We hebben het over de jaren 20 We hebben het van over die de jaren vorige eeuw. 20 van de vorige eeuw, inderdaad. En nu, uh, sinds de jaren 70, 80, is drankgebruik natuurlijk weer ja, wel heel erg ingeburgerd geraakt. En is de consumptie ook weer verdrievoudigd vergeleken met de jaren 20, 30. Uh -huh. En ja, dat heeft, uh, dat heeft ook tot gevolg gehad, denk ik. En daar is ook onderzoek naar gedaan dat ouders, ja, wat flexibeler zijn naar hun kinderen toe, die, die drinken van oh, Nou ja, dat doen wij toch ook. Wijntje bij het eten, een biertje in het weekend met vrienden, sterke drank. En nou ja, dat ja, dat kun je ze beter maar een beetje toestaan en begeleiden dan dat je dat gaat verbieden. Dat is de opvoedcultuur geweest die ook deels ja, uit de jaren 60, 70 voortkwam. En dat begint nu wel weer te kantelen. Je krijgt nu ook onderzoeken die zeggen... nou, het werkt toch echt beter als je, in, als je jongeren waarschuwt. van, hè, Bijvoorbeeld blowen, drinken. Als je dat doet met je vrienden, goed. Maar niet in huis, want wij vinden het zorgelijk. Dat Aha. schijnt toch beter te zijn. Daar is allerlei onderzoek naar gedaan. Even want, en dan wil ik terug naar de vorige eeuw. Maar nog even uh, blijven in de streek waar jij woont, West-Friesland... Wat wordt daar gedaan aan uh, dat excessieve buitensporige drinken van, uh, van jongeren? Nou dat, ja, er wordt zeker wel iets geprobeerd te doen. Uh, de burgemeester van Hoorn bijvoorbeeld is, uh, nou ja, zou je kunnen zeggen, een moderne drankbestrijder. Uh, in de zin dat Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, want hij probeert bijvoorbeeld uh, ervoor te zorgen dat op oude avonden, uh, ook al is het na tienen, uh, geen, geen wijntje geschonken wordt. Maar jongeren die naar de middelbare school gaan, die krijgen in Hoorn en omstreken ook allemaal een brief thuis. Waarin ze worden uitgenodigd om zich tot geheel onthouder te verklaren tot hun zestiende. En ouders worden uh, aangemoedigd om hun daarin te steunen. En ook in huis niet, uh, niet te drinken. Uh, dat is natuurlijk allemaal vrijblijvend. En, uh, ja. Maar het, het is natuurlijk wel een teken van... Wat vind jij daarvan? Veranderende tijden. Ik vind dit wel een erg uh, grote in, ja, binnenkomen... in de privésfeer van de overheid persoonlijk. Maar aan de andere kant vind ik het ook niet slecht... dat de samenleving wat meer signalen weer begint uit te zenden. van uh, ja, het is, toch, uh, het is toch een zware druk. Want dat is drank uiteindelijk natuurlijk wel. Het is de grootste uh, killer of them all na nicotine, zou je kunnen zeggen. Nu ben jij historica. En uh, je hebt je in die verslavingszorg uh, uh, verdiept... Ziek of zwak heet dat mooie boek dat je erover gemaakt hebt. En jij kunt dus ook al die tijden met elkaar uh, vergelijken heel makkelijk. Dit wat je nu vertelt. Als je met dat verhaal in de jaren zeventig was aangekomen. Hoe was er dan gereageerd? Oh, nou dan was ik natuurlijk weggelachen uh, als uh, conservatieve... Uh, Burgertrut, en uh, ik moest maar uh, bij Kruisinga en uh, de christenen in die tijd. Die, CHU, he, CHU die, die zich tegen cannabis gebruiken destijds keerden en ook werden weggelachen en weggehoond. Ja, dat gold destijds niet als progressief. Het was toek, toen juist progressief om voor uh, ja, tolerantie ten opzichte van drank- en drugsgebruik te zijn. En dat was natuurlijk weer een tegenreactie tegen de periode daarvoor... dat daar ook wel erg spastisch over werd gedaan. En uh -huh. ook repressief werd opgetreden tegen, tegen blowers... op een manier ja, die ook in onze ogen buiten proportioneel was. Wanneer heb jij het idee gekregen om, dit, uh, om deze studie te doen? He, je bent historica, ja. je werkt aan de Universiteit van Amsterdam... en je doseert ook voor een deel aan de Vrije Universiteit ja, Medische ja, ja. Geschiedenis. Wanneer uh, kreeg je het idee voor dit boek? Nou, dat groeide eigenlijk toen ik bezig was met mijn, uh, met mijn onderzoek hiervoor naar de geschiedenis van de psychiatrie in de jaren zeventig. Uh, toen zag ik al dat er in de jaren zeventig ook heel veel mensen met drugsproblemen de psychiatrie inkwamen. En de psychiatrie moest daar niet zoveel van hebben. Dat is trouwens nog steeds zo. Dat is niet zoveel veranderd. Zijn oh, las... niet? Nou, het zijn lastige patiënten op afdelingen. Als uh, een alcoholist of een drugsgebruiker weer wat is ontnuchterd, dan. Eruit. Dan willen ze hem zo snel mogelijk eruit. Want dan heeft hij verder geen psychotische verschijnselen. Of hè, dingen waar andere bewoners mee te kampen hebben. En dan gaat hij de boel snel op stel te zetten. En uh, ja, het wordt een weerspannig element in het gesticht. Zo drukten ze het rond 1900 ook wel uit, de psychiaters. En dat is eigenlijk vinden ze dat nog steeds. En dat is ook, uh, het is natuurlijk ook een iets andere. Uh, ja, Populatie, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. Dus in de psychiatrie uh, werden ze dan snel weer uh, uitgestuurd. Maar het, het prikkelde wel mijn interesse. van... hé, hey, dat is eigenlijk ook een hele grote doelgroep van de psychiatrie. waar ze zelf eigenlijk niet zoveel mee willen of kunnen. waar een aparte sector voor is, waar eigenlijk nog niet zo heel veel onderzoek naar is gedaan. En wat gebeurt daar nou eigenlijk? Hoe anders gaat dat dan in de psychiatrie? Dat vond ik interessant om naar te kijken. En daarbij ook gewoon, als je kijkt naar de Nederlandse cultuur. Dat is een cultuur waarin drank- en drugsgebruik zo ingeburgerd is. Hoe is dat zo gekomen? Dat fascineerde me ook. En hoe zijn we omgegaan met ja, de problemen die daar ook mee samenhangen? Dat even. Dat drank, zeg maar, dat het zo ingeburgerd is. Hoe zou je dat uit willen leggen? Aan de hand van een historisch voorbeeld. Laat ik er een vraag aan koppelen. Dat is nog makkelijker. Ja? Er is ook een tijd geweest dat het helemaal niet als zo problematisch werd mm -hmm. gezien. Buitensporig drankgebruik. Dat mensen dronken op hun werk uh, konden verschijnen. Wanneer was dat? Ja, dat was in de 19e eeuw nog vrij gebruikelijk. Dat op werkplaatsen uh, ja, ook gewoon soms, uh, zelfs door de, door de baas van de werkplaats, een drankje geschonken werd. Uh, lonen werden uitgekeerd in de kroeg. Het was vrij normaal. Maar ook als op, je... op de werkplaats, dus. Hè, ja. s ochtends dan, dan, dan kwam je de werkplaats binnen en om een uur of tien kreeg je een, kreeg je een borreltje. Nou ja, het was dan misschien meer niet aan het gehouden. eind van de middag. Of uh, hè, op de vrijdagmiddag. Het zal niet de hele dag door zijn gegaan. Maar het, maar het toen... was nog niet zo beladen als, als nu. Trouwens, in de jaren zeventig was het ook weer een stuk minder beladen dan, uh, dan nu. Uh -huh. uh, maar goed, dat, dat was toen vrij... Uh, en ook op maandag dat je dan maandag ging houden. Dus een beetje katerig uh, op je werk kwam. Of het later aankwam kachelen en je roes uit lag te slapen in, uh, in de machineketel. Nou ja, dat soort verhalen hoorde je dan wel. Maar ook toen al was het, nog, was het niet overal in de samenleving uh, zo losjes hoor. Binnen bepaalde kerkgenootschappen was het heel zondig als je je overgaf aan onmatig drankgebruik. En dan mocht je geen lid worden van een kerkgenootschap. Er was ook al heel veel ja, morele afkeuring van. Maar dat het echt een probleem werd, dat is eind 19e eeuw. Ja, ja dan is de drankstrijding maar waarom is dat? opgekomen. Maar die kwam op omdat het een probleem Waarom werd het toen een probleem? Nou, het drankgebruik steeg ook ja. tussen 1850 en 1880. Waarom is dat? Dat, had, ja, dat is niet helemaal te zeggen. Het had met de prijs van jenever te maken, die daalde. Dus het werd gewoon betaalbaarder. Uh, en het had ook te maken, denken sommigen, met ja, de opkomende verstedelijking. Industrialisatie, die, toch, die in Nederland wat later kwam dan, dan elders. Maar toch al voelbaar begon te worden. En zoals bekend is, uh, ja, gaat migratie van platteland naar stad. Of van het ene land naar het andere. Dat is een stressvolle proces En uh, mensen raken wat ontworteld en gespannen. Ze moeten het gaan maken in een nieuwe omgeving. En dan is een ontspanning in de vorm van een borreltje ook, uh, ook wel wel. Ja, en, en je moet je toch ook voorstellen, lijkt mij dat in die he, eind 19e eeuw... dat Nederland, dat, was, dat kunnen we ons helemaal niet meer voorstellen nu... maar zoals Auke van der Woud, ook een historicus, ja, dat heeft te omgezet... Ja. Een, een koninkrijk van sloppenwijken... Ja. He, dat, dat, dat hing van sloppen aan elkaar, waar de drank doorheen spoelde. Ja, nou, dat is natuurlijk een bekend fenomeen van ja, ellendegebruik, is dat wel uh, genoemd. Gebruik dat ja, voorkomt, uh, voortkomt uit uh, gebrek aan perspectief. Maar ook de stress die met armoede gepaard gaat. Armoede geeft ook stress. Dat zie je ook in, uh, in allerlei derde wereldlanden. Maar uh, ja, ook in onze 19e eeuwse sloppen. Mensen wonen dicht op elkaar, je hebt weinig privacy. Uh, veel ziekte en sterfte en... Werk is een onzekere factor in je leven. Je vooruitzichten zijn niet zo best. Kortom, ja, stress. Wat voor getuigenissen heb je daarover gevonden en gelezen? Want je hebt wel archiefonderzoek gedaan natuurlijk. Uh, over die 19e eeuwse drankcultuur. Ja, daar, heb je, daar hebben met name de drankbestrijders heel veel over geschreven. Uh, dus uh, dat is natuurlijk een enigszins gekleurde blik, zou je kunnen zeggen. Ze beschrijven alles heel uh, in zorgwekkende termen. Uh, en zou je kunnen zeggen, blazen het probleem misschien ook een beetje op. Maar we hebben ook een verslavingszorg neergezet. En dat is, vond ik heel inspirerend om over te lezen. Wanneer, wanneer, wanneer ontstaat dat ongeveer? Uh, eind 19e eeuw ontstaat het eerste gesticht voor drankzuchtigen. Maar en dan heb je nog een paar. Maar wat andere... moet ik me bij zo'n gesticht voorstellen? Nou, een lommerrijke dus villa uh, huh? in, op het platteland. He, want het platteland is dan misschien nu geld als plaats... waar juist extreem veel gezopen uh, wordt. toen moest je er vanaf, ja, ja, toen gold de stad ja. juist als extreem ziekmakend... Trouwens, er zijn ook nu onderzoeken die aantonen dat dat ook ten dele klopt. Dat het leven in de stad angstig maakt. En dat in steden meer depressies en verslavingsproblematiek worden, ja, dus wordt gediagnosticeerd. Dus er lijkt nog wel waarheid te zitten in dat oude idee ook. Maar in, rond 1900, als je wilde genezen, moest je in ieder geval weg van de stad. En dan moest je naar het platteland waar je in een rustige omgeving... Ja, je dag-nachten weer kon hervinden, bijvoeden... Uh, en tot inzicht gebracht kon worden maar hoe in de problemen. In zo, hoe kwam je in zo'n gesticht? Want weet je dat dan, ik bedoel, ja, hoe, hoeveel moest je ervoor drinken? Hoe, hoeveel, hoeveel moest je ervoor misdragen? Moest je opgepakt worden? Nou, die gestichten waren op vrijwillige basis. Dus dat ging juist niet via justitie. Dat, uh, en dat was ook een beetje voor de rijkeren, want het was niet, uh, niet zo goedkoop. Daar hebben we het al. Dat is al ja. uh, precies. Dus de, als je rijk was en je dronk, dan ging je daar naartoe vrijwillige ja. basis. Wat ja. me trouwens ingewikkeld lijkt als je verslaafd bent. Ja, maar ja, op een gegeven moment zit daar natuurlijk ook een zekere druk van de omgeving bij. Dus vrijwillig is altijd tussen enige aanhalingstekens. Dat is altijd onder enige drang van werkgevers. Of nou, familie die het gewoon niet meer aan kan. Of, uh, en ook, nou, maar ook mensen zelf, want verslaving is, is gewoon geen lolletje. Dus veel alcoholisten willen op een gegeven moment zelf toch ook wel graag uh, proberen om, om er weer van af te komen. Maar al die mensen in die sloppenwijken, die, die zeg maar op vrijdagmiddag hun loonzakje kregen... en dat dat soms in het café kregen, ook nog ja, zodat ze het meteen, meteen konden op opzuipen. Ja. Uh, wat werd daarvoor wat, hoe, hoe, wat daar gedaan? Wat probeerden ze? Uh, nou ja, aanvankelijk uh, probeerde de staat uh, dat op een hele disciplinerende manier op te lossen, zou je kunnen zeggen. Door mensen die wegens openbare dronkenschap werden veroordeeld. Uh, en dat een paar keer achter elkaar steeds toenemende straffen te geven. Dus eerst een kleine boete, dan steeds hoger. En dan vervolgens uh, opzending naar de Rijkswerkinrichting. Daar had Hoorn ook een hele grote van staan. Uh, die staat er nog steeds, is nou een rijksmonument. Maar daar werd je dan heen opgezonden als je een habituele dronkaard was. Dus regelmatig uh, openbaar dronken was geweest. En daar kon je dan rustig een, een jaar uh, zitten. Maar dat bleek niet zo goed te werken. Dus toen gooiden de, de drankbestrijders het over een andere boeg. En die zeiden: Nou, je moet die mensen niet straffen, je moet ze proberen te genezen. Daar hebben ze ook recht op. Net, uh -huh. zo, goed, net zo goed als die rijke uh, drinkers. Maar dat. Dat, dat, dat is, dat is, en dat is ook wel heel mooi door jou beschreven in je boek. Dat is echt iets van die tijd, hè? dat kent het later. Het idee van, van, van, van, van, van, van uh, drankzucht als een, als een ziekte. Ja, dat komt dan in die tijd. Of dat is die tijd. Dat wordt, dat wordt zeg maar de, ja, de, de, de paraplu waaronder die drankbestrijders zich scharen. En op basis waarvan ze dan ook gaan zeggen: nee. We moeten niet die uh, criminalisering voortzetten van drinkers. We moeten uh, in consultatiebureaus voor alcoholisme... juist in die wat armere buurten... moeten we proberen om die uh, achvader toe drink niet meer uh, het, ja. te gaan genezen. Uh, en, nou ja, de, maar ook op vrijwillige basis. Dus ook weer op basis van hun eigen motivatie. Want dat is heel kenmerkend aan de Nederlandse verslavingszorg altijd geweest. Uh, een afkeer van, van echte uh, pure dwang... Ook, idee... uit die, ook uit die ook die tijd in die tijd al. Ja, ook in die tijd al. Dat was echt de basis van de sector Maar je hebt, je hebt, je hebt al die. Hoe, hoe lang heb je in die archieven gezeten? En, en, en, en gelezen en... Nou, al met al toch wel een jaar of drie, vier... dat ik echt met dat onderzoek bezig ben geweest. En dan met schrijven erbij nog iets langer. Op een gegeven moment kreeg ik ook een baan erbij. En toen ging dat schrijven ook niet meer zo snel. Uh, dus ik ben er toch wel al met al een jaar of vier, vijf mee uh, aan is, de slag en, geweest. Zou je een voorbeeld kunnen geven van iets, iets wat je in, in zo'n archief tegenkwam... waarvan je dacht, nou, dit is nou verhelderend. Dit had ik nou nooit kunnen bedenken zonder... Zonder, zonder wat ik hier nu vind. Ja, nou, dat, dat is toch wel mijn vondst geweest... van de dingen die geschreven waren door uh, Theo van der Wouden. Dat was de eerste directeur van... dat eerste consultatiebureau voor alcoholisme hier in Amsterdam. Theo van der Wouden. Theo van der Wouden. Het was een onderwijzer. Het was een drankbestrijder die zelf na jaren van, uh, van twijfel... de drank helemaal vaarwel uh, had gezegd. Dat vond hij heel moeilijk, want dan kon hij ook niet meer lekker... met zijn schoonvader een bittertje drinken voor het eten. En dat was zo verbroederend in de mannelijke camaraderie. Maar goed, de nou, zaal... Ja, omdat dus Het blijft niet bij dat ene bittertje, dus bij hem? Bij hem wel, maar hij zei uit solidariteit met ah, anderen... bij wie het. dat niet bij dat ene bittertje blijft... moet ik het ook opgeven om een uh, daad te stellen. Hè, het persoonlijk uh -huh. is politiek. En nou, dat, dat deed hij. Hij zag ook als onderwijzer in een volksbuurt zag hij veel uh, kinderen om zich heen. Uit gezinnen waar vader of moeder of allebei dronk. nou Dat ging hem aan het hart. Uh, dus hij probeerde in, die, in dat consultatiebureau echt iets uh, te verbeteren. Aan het lot van, uh, van dat soort arbeidersgezinnen. En wat, mij, wat ik echt heel interessant vond om te zien. Er was veel meer over dit soort drankbestrijders al wel geschreven. Maar dan altijd in het licht van ja dat waren eigenlijk een beetje nare mensen. Die zo uh, aan, hè, aan het zeden preken. Waren en alleen maar de arbeiders wilden beschaven, maar helemaal niet echt in hun lot geïnteresseerd waren. Het ging ze alleen om het beschavingsoffensief. Uh -huh. En uh, ik vond het heel interessant om te zien... hoe hij wel, die van de wouden wel steeds preekte tegen die alcoholisten. Maar wat hij eigenlijk vooral deed, was heel modern. Wat verslavingszorgers nu eigenlijk nog doen. Heel veel schuldhulpverlening. Uh, mensen ook uh, ja, kleding en werktuigen uh, uh, bieden. Uh, voorschotten, renteloze leningen... om ze uit handen van woekeraars te houden. Dus heel erg sociale verslavingszorg om die mensen hun economische... Damage control. Damage control, harm reduction, zoals dat nu heet. Uh, schade Werken. Dus hij preekte wel van, oh, blijf van die drank af. En je arme oude moedertje, wat moet ze wel niet op de sterf bedenken... als je blijft uh, drinken. He, hij, maar hij, uh, hij blafte wel heel hard, maar hij beet eigenlijk veel minder hard. Hij was heel... Uh... Had, het, had, het, had, het, had het effect wat hij deed, of niet? Kun je, dat, kun, je dat ook, kun je dat vaststellen op de een of andere manier? Nou, zij probeerde zelf te meten hoeveel mensen geheel onthouder bleven... die ze hielpen. En dat viel hem, deze Van de Wouden, na 30 jaar werk toch wel wat tegen... Hij zei, ja, sommige mensen zijn jaren droog en dan vallen ze toch weer terug. En hij raakte eigenlijk geconfronteerd met wat nu algemeen geaccepteerd is... als een heel belangrijk kenmerk van verslaving. Gewoon de constante terugval die steeds op de loer ligt. Uh -huh. Die neiging tot terugval die een, ja, bij veel mensen toch uh, steeds in het spel blijft. Uh, dus in die zin hielp het maar misschien 20% van de, van de klanten echt van de drank af... Uh, wat hij teleurstellend vond, wat we nu een heel acceptabel uh, percentage zouden vinden. Realistisch. Maar het hielp wel degelijk in de zin van hun, het verbeteren van de economische positie van deze mensen. Ja. Die gezinnen, hè, die, die arme kindertjes die dan voor de kroeg stonden van pap, drinkt dat geld toch niet op. En, die, uh, en hun moeders. Uh, ja, die, die, die werden wel degelijk flink geholpen door Van de Wouden. Want die gaf dat geld dus aan hun uh, steungeld en dergelijke. Aha. En vader zette die eigenlijk een beetje buitenspel. U luistert overigens naar Brands met boeken en ik praat met uh, historica Gemma Blok over haar boek Ziek of zwak? De geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland. Hoe gingen wij om met uh, alcoholisten, met drugsverslaafden? Over drugs kwamen we ook nog wel uh, te spreken. Dat is in, in, in deze tijd waar we het nu over hebben een beetje afwezig. Hoewel je boek, dus zeg maar eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. wel je boek begint met een, met een, met een, met een vrouw. Een, het gaat over de verslaving aan morfine. Ja. ja. Dat, is, dat, is, dat is eind 19e eeuw. Maria is een 30-jarige ongehuwde vrouw... die in een ziekenhuis in, uh, in Leiden belandt. Die was begonnen met het injecteren van morfine. Maar dat was eigenlijk niet heel erg gebruikelijk, toch? Dat was niet een heel erg groot probleem. Nee, zeker niet op de schaal waarop het later in, met heroïne bijvoorbeeld uh, een probleem werd in de jaren 70. Maar het was wel een nieuw probleem voor Nederland ja. in eind, eind 19e eeuw. Ja, de morfine spuiters en ook de cocaïnisten, zoals men het noemde. Maar dat was een heel klein clubje. Het was een vrij klein clubje, ja. Zeker die het recreatief gebruikten. Nou, dat is ook intrigerend om te lezen. Zoals ook ooit zeg maar, de, de, de cannabisgebruikers. Dat, was, dat is ook, dat is ook een heel klein clubje begonnen. Ja. Dat is een oceaan geworden inmiddels. Maar goed, daar hebben we het ook nog wel even over. Even, even om, om, om nog die, die wisselingen duidelijk te maken. Jij zei aan het begin van dit gesprek ook al. nou kijk, er wordt nu excessief gedronken door veel jongeren in steden, maar zeker ook op het uh, platteland... waar er dan nog geweld bij komt uh, kijken. Uh, daar proberen we nu ook wat aan te doen. Daar werd in de jaren zeventig weer heel afwachtend op, uh, op uh, gereageerd. Je hebt net eind negentiende eeuw geschetst. Uh, tijd waarin echt het vastgesteld dat uh, drankzucht een groot probleem was. Maar je zei toen ook, in de jaren twintig van die twintigste eeuw bijvoorbeeld... Mm -hmm. weer helemaal niet eigenlijk... Nou, toen, niet buitensporig. Toen was het probleem niet buitensporig uh, groot. Nee, dat is, er is ook wel over gespeculeerd hoe dat dan komt. Ja, hoe komt dat? Maar dat wordt toch wel vaak toegeschreven... aan het succes van die drankbestrijding uit, die uit de 19e eeuw stamt... en die inmiddels dan al jaren bezig is om de boodschap te verkondigen... waardoor er een cultuur is ontstaan van... drank uh, is, is, ja, dat, dat is echt niet politiek correct, zou je kunnen zeggen... om, om, om, om losjes te doen over, over alcohol. Dat is toch iets waar iedereen voorzichtig mee is... wat als onfatsoenlijk geldt er wordt natuurlijk wel gedronken, maar de samenleving is ervan doordrongen op dat moment dat, uh, ja, dat het een groot gevaar is. En dat is toch wel invloedrijk. Dat zie je nu ook met, met roken toch. Het aantal nicotineverslaafden is ook weer afgenomen. Nu de samenleving daar weer wat moeilijker over is gaan doen. De, de stemming in de samenleving over drugsgebruik heeft ook wel degelijk toch misschien invloed. Ja, uh, wordt maar dan, dan aan jou de vraag... Uh... Even heel kort terugkomend op wat er in Hoorn bijvoorbeeld gebeurt, hè, waar jongeren een soort contract kunnen ondertekenen, ja, of ze zich daaraan houden. Dus Ofzo, of nee. Ik weet niet hoeveel het er al gedaan hebben. Nee, heeft, hoor, maar van oké, okay. we, we, we, we, we gaan niks gebruiken tot ja. welke leeftijd? Ik geloof dat er 16 uh, nou. wordt gezegd, ja. omdat met 16, uh, volgens allerlei onderzoek, je hersenen ook wat meer volgroeid zijn en drankmisbruik weer wat minder schadelijk uh, Maar wat is daar dan in het licht van wat je, wat je nu vertelt... over het effect van die drankbestrijding eind 19e eeuw op tegen? Om dat nu te doen. Je zou ook kunnen zeggen dat we nu veel te huiverig zijn om dat soort... Uh, uh, zeg maar maatregelen te nemen, toch? Nou, ik vind ook niet dat uh, dat soort maatregelen... kunnen we zeker, uh, zeker nemen. Uh, bijvoorbeeld ook, het lijkt mij helemaal geen slecht idee... om drank uit de, uit de supermarkten te halen, bijvoorbeeld. En uh, gewoon weer onder te brengen in, uh, allemaal in de slijterij... waar je ook misschien wat beter op uh, kan gaan letten... Of, of mensen echt 18 zijn die drank kopen, bijvoorbeeld. Dus op die manier kan je denk ja. ik zeker goede boodschappen uitzenden. We gaan nu trouwens even schakelen naar het Radio 1 journaal en dat is voor het laatste nieuws over de aanslag in Oslo. Het woord aan Yuri Stobnivsky. Radio 1, het NOS journaal. Premier, premier Rutte heeft laten weten dat hij geschokt is door de aanslag van vanmiddag in het regeringscentrum in Oslo. De aanslag toont volgens Rutte een volstrekt gebrek aan eerbied voor mensenlevens. Hij wenst premier Stoltenberg, zijn kabinet en de bevolking van Noorwegen veel kracht toe bij deze afschuwelijke gebeurtenis. Bij de bomaanslag vielen zeker twee doden en vijftien gewonden. Wie erachter zit is niet duidelijk, maar gedacht wordt aan radicale moslims. Noorwegen is verwikkeld in een uitzettingsprocedure van Moula Krekar, een Iraks-Koerdisch geestelijk leider. Hij heeft Noorse politici met de dood bedreigd. Er was nog een incident in Noorwegen. Op een eiland vlakbij Oslo was een schietpartij op een jeugdbijeenkomst... van de Noorse Arbeiderspartij, de partij van premier Stoltenberg. Een man in een politieuniform opende het vuur op mensen... zegt de Scandinavië-correspondent van de VRT, Dirk Evers. Men weet dat een man die zich als politieagent had verkleed... dat die is beginnen schieten op uh, die jongeren van de Noorse Arbeiderspartij... Uh, een 560-tal jongeren zijn daar samengestroomd. Uh, de Noorse uh, politie heeft een helikopter naar daar gestuurd... maar die durfde niet te landen omdat er nog steeds geschoten werd. Eén persoon zou uh, gewond geraakt zijn, was het eerste nieuws. Maar anderen zeggen dan weer dat er uh, vier doden zouden gevallen zijn... daar op dat eilandje. Maar het is allemaal nog niet bevestigd. De Noorse politie wil er niet veel over kwijt. En tot zover het laatste nieuws over de gebeurtenissen in Noorwegen. En tot zover het Radio 1-journaal. Dit is Brans met boeken op Radio 1. En ik praat met historica Gemma Blok over haar boek Ziek of Zwak. Uitgegeven door uitgeverij Nieuwe Zijds. Een geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland. We hebben het eigenlijk vooral over, over drank uh, gehad uh, tot, tot nu toe. Heel even net over, uh, over drugs. Die morfinisten, ja. eind 19e eeuw, die in het ziekenhuis in Leiden terechtkomt. Klein clubje dat toen uh, drugs gebruikte. Wanneer, wanneer is dat uh, geëxplodeerd, om het zo maar eens te zeggen? Ja. Wanneer is die groep groter geworden? Uh, nou, geëxplodeerd uh, in de jaren 60, 70 is dat, uh, is dat toch wel gebeurd in Nederland... dat het recreatieve drugsgebruik uh, een vlucht nam. En dan gaat het nog maar vergeleken met nu... om een vrij klein groepje mensen natuurlijk. Want nu leven we in een, uh, meer in een drugscultuur... Dan, dan eigenlijk ooit tevoren in de geschiedenis uh, in Nederland. Uh -huh. Als je kijkt naar aantallen gebruikers... Hoe begon dat, nog even voor, voor, voor, voor mensen die dat niet weten... hoe begon dat in de, in de jaren 60? Ik moet dan altijd denken aan experimenten... Van van een psycholoog in die tijd. Barendrecht was dat volgens mij. LSD-experimenten konden mensen zich ook voor opgeven. Ja. Jan Rijn nou, Donner, de schaker, heeft dat nog gedaan volgens mij? Ja, nou volgens mij zat hij in, in een ander nee, LSD-experiment bij in, Frank van Ree. Die zat in een ander experiment, ja. maar je kon je daarvoor opgeven. Met oog ook. Ja. ja, nou ja, zo is LSD de samenleving ingekomen, zou je kunnen zeggen. Via de medische uh, wetenschap en de psychiatrie. Ja. Het gold heel lang als uh, hulpmiddel uh, bij psychotherapie, bij inzichtgevende therapie. Omdat het als een soort van uh, dynamiet om je onderbewustzijn uh, naar boven te blazen werd gebruikt. Heel behulpzaam bij, uh, voor mensen die wat uh, ja, geremd waren en vast zaten. Dus, uh, en, en daar was het lang gewoon een heel uh, geaccepteerd middel. Ook in de behandeling trouwens van alcoholisten werd het uh, gebruikt. Ook hier in Nederland wel. Maar op een gegeven moment druppelt het, zou je kunnen zeggen, vanuit de psychiatrie de samenleving in. Omdat sommige mensen die dat in zo'n medisch experiment gebruikten, zo enthousiast zijn zoals Vinkenoog bijvoorbeeld hier in Nederland. En uh, in Amerika had je dan bijvoorbeeld Ken Kesey, de schrijver ja. van Wandvloe over de koekoesnest, die ook deel had genomen aan zo'n LSD-experiment. Daar zelf persoonlijk heel enthousiast over was. En het zag als een manier om niet alleen de individuele psyche op te blazen, maar de hele de samenleving eigenlijk uh, en uit zijn dat, verstarring te wekken. Wanneer werd dat een probleem? Uh, nou, dat werd uh, een probleem gevonden door sommige mensen die, die zeiden ja, het wordt jongeren gebruiken dat te veel nu en uh, mm -hmm. uh, het gaat gepaard met een bepaalde ook alternatieve levensstijl en het prediken van andere normen en waarden over over arbeid, uh, arbeid waar ze opeens niks meer van moeten hebben en ze kleden zich raar en nou ja, ze vrijen zomaar met iedereen en nou, dus het, het werd een symbool voor de hele nieuwe levensstijl. Uh, en de kritiek op het christendom ook... die de jongere generatie tentoonspreidde. Uh, en dat is vaker gebeurd in de geschiedenis van drugs. Dat als een, een bepaalde groep zich emancipeert in de samenleving... dat de druk die deze groep gebruikt... als een soort stok gebruikt wordt om ze mee te gaan slaan. In de jaren twintig zag je dat met vrouwen... die, uh, ja, die uh, hun haar kort knipten, gingen dansen, uh, uitgaan... zich emancipeerden en daar hoorde een sigaret bij... maar ook een snuifje kook voor sommigen. En nou, dat werd toen heel zorgelijk gevonden. Ja. Nou ja, en in de jaren zestig zie je dat dus gebeuren met jongeren en LSD en cannabis. Maar, wat je, en, en wat je daarmee zegt, is dat het toen nog niet echt een maatschappelijk probleem was. Dat zeg je ook met zoveel woorden. Dat werd er toe gebombardeerd. Maar laten we dan even uh, laten we dan de heroïne er eens bij halen. Want daar kun je op een gegeven moment niet meer van volhouden... dat het niet een maatschappelijk probleem werd. Met nou, andere, daar hielden met... sommigen het ook van vol in die tijd... Nee, het werd een maatschappelijk probleem. Maar er zeker. waren mensen die het die volhielden dat het, dat, dat het nog, dat zeg maar heroïneverslaving niet leidde tot. Uh... Niet hoefde te leiden tot problemen. Ja, dat is nog steeds wel een standpunt dat een enkeling huldigt. Het is een, nu echt een minderheidsstandpunt geworden. Maar in de jaren zeventig was er zeker een groep mensen die zei. heroïneverslaving uh, of heroïnegebruik hoeft ook niet een probleem te zijn. Het is onze wetgeving die het tot een probleem maakt. Want die dwingt die mensen om het in de illegale sector te kopen, waar het heel duur is. En dan moeten ze wel uh, ouders open gaan breken, hun omaatjes gaan beroven om aan geld te komen. He, vermogenscriminaliteit of uh, verwer ja, verwervingscriminaliteit uh, tentoon gaan spreiden. Maar als je het gewoon legaal zou maken, net zoals Valium, waar al die huisvrouwen aan verslaafd zijn, of sherry of drank, uh, dan kunnen ze er net zo goed bij functioneren als uh, een, een probleemdrinker maatschappelijk-sociaal kan blijven functioneren. Maar was dat niet een heel naïef idee? Nou, er zijn inderdaad, wat ik zei, er zijn nu niet veel mensen meer die dat aanhangen, uh, hoe, omdat uh, toch ook wel is gebleken en dat blijkt ook wel uit historisch onderzoek dat ook als een opiaat niet verboden is, toch veel mensen die intensief gebruiken ook wel maatschappelijk geïsoleerd raken, hè, enigszins sociaal aftakelen, psychisch en lichamelijk ook aftakelen. Je kan het geïntegreerd gebruiken, zoals dat dan heet, dat je af en toe in het weekend dus uh, uh, wat heroïne rookt, maar voor veel mensen... Het, het is ook zeker niet zo dat iedereen die heroïne probeert... verslaafd raakt. Hè, maar er zijn ook mensen die proberen het dus een paar keer... en uh -huh. zien er dan weer vanaf. Maar veel mensen die het echt lekker vinden... daarbij zie je toch wel uh, progressief gebruik... en dat leidt dan uiteindelijk toch wel tot problemen. Ik wil dadelijk een vraag stellen over waar dan... nou ja, dat denken uit zo'n tijd... Waar dat, waar dat uit voortkomt. Hè, zo daar moet, je dan, daar moet je dan, denk ik, iets, iets over zeggen. Kijk, het is natuurlijk makkelijk om terug te kijken. te zeggen, Ze hadden het helemaal bij het foute eind. En het was heel dom wat ze deden. Maar wat mij vooral interesseert is van... hoe komt het dan dat mensen op een bepaald moment zo uh, nadenken over, een, over iets? Maar wacht even. Want daarvoor gaan we eerst jouw eerste herinnering uh, beluisteren. Elke gast in dit programma namelijk vertelt zijn of haar eerste... Herinnering, moment. De eerste herinnering. Ja, mijn eerste herinnering heeft veel met vakantie en zomer te maken. De tijd waarin we nu ook zitten, alhoewel het weer heel anders is in mijn herinnering... Uh, ik was toen denk ik vier. Uh, uh, dat was echt mijn eerste echt hele levendige herinnering die ik me kan herinneren. We kwamen terug van een lange vakantie in Frankrijk. En uh, nou, voor een kind van vier is dat natuurlijk best lang om vier weken van huis te zijn. En die herinnering is dat we terugkomen. En uh, dat ik mijn huis weer zag en mijn bakken met speelgoed uh, bij het raam... En, uh, nou, heerlijk. Ik, het was haast een wereld waarvan ik niet dacht... dat ik hem ooit nog terug zou zien. Zo voelde ik het. En opeens zag ik hem weer. Ik had het heel erg naar mijn zin gehad op vakantie. Maar het was gewoon zo'n fijn gevoel om weer thuis te komen. En ik holde naar de speeltuin. En dat was toen een enorme zandbak eigenlijk. En het was heet dus. En uh, ik ging in dat zand liggen. En uh, nou, ik was echt helemaal gelukkig. Blij de... dat je weer thuis was. Ja. Terwijl iedereen op weg is, zeg maar, omdat hier in, uh, in Noord-Holland... de vakanties net begonnen zijn, iedereen nu in de auto zit en onderweg. Jij was blij dat je weer thuis was. Ik praat overigens met historica Gemma Blok in Branswetboeken... over haar boek Ziek of Zwak, geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland. We hadden het net over de jaren zeventig over heroïneverslaving... die nu het aantal chunks is afgenomen. Dat is overigens, dat zei ik aan het begin van dit programma al... Uh, en dat kun je uitleggen, dat is ook een probleem, hè? Dat kan, dat, dat, dat, dan, dan moet je op je hoede zijn. Ja, ja want, want. Het, het kan dan weer uit het collectief geheugen van een samenleving verdwijnen, eigenlijk, dat dat, dat linkersoep is. Je uh, zou bijna ik, gesubsidieerd een paar junks nou, fietsen moeten laten stelen overal. Nee, ik maak dat een, is heel ironisch, maar het heeft natuurlijk wel een afschrikwekkend effect. Ja, ja. Maar als het, uit het wat, wat, wat, waarom, is dat, waarom is dat zo gevaarlijk dan? Nou, omdat het dan weer op kan duiken bij een, bij een nieuwe generatie. Die, die, die niet een soort alarmbellen in zijn hoofd heeft. van: oh, heroïne, rinkel, rinkel, linker soep, uh, moet je niet aan beginnen. Uh, en dan kan je dus weer een nieuwe epidemie of ja, uh, van gebruik kan zich ontwikkelen. Dat heb je in Amerika een aantal keren gezien hebben we dat zien gebeuren. We uh, hebben historici beschreven hoe daar rond 1900 al een epidemie was. van, uh, nou ja, Toen ook al morfinegebruik, cocaïnegebruik en ook heroïne al. Uh, nou, Die is toen weer uh, afgetaaid. Maar eind jaren 40 toen die oorspronkelijke epidemie weer uit het collectief geheugen was, uh, was vervaagd... nou krijg je weer een nieuwe groep gebruikers die, dat, uh, ja, die, die er geen problemen in zien zo gauw. Die een beetje naïef daaraan beginnen, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. Ik kan me herinneren toen ik hier kwam studeren in Amsterdam eind jaren tachtig had je nog heel veel inderdaad verslaafden die op straat rondschuimden. En in Rotterdam had je perron nul, daar kwam ik oorspronkelijk vandaan. Dus als ik ging winkelen met mijn vriendinnen... dan had je naast het station had je een soort ja, dierentuin... waar hele trieste figuren ja, een soort gebruikersruimte in de open lucht... waar ze konden gebruiken. Nou ja, en je las Floortje Bloem en allemaal van dat soort boeken... over meisjes die vreselijk ten onder gingen aan, aan heroïne. Maar ook het zien, het letterlijke zien van wat het met mensen kan doen... Uh, ja, ook, ook natuurlijk het feit dat, ze gewoon, uh, dat het duur voor ze was om te gebruiken... zal aan die verloedering zeker hebben bijgedragen. Maar ook wat heroïne gewoon met mensen doet en cocaïne. Dat schrikt wel af. En dat is nu, als je het over heroïne hebt bijvoorbeeld... dat, dat zei hij ook tegen mij vlak voordat we uh, hier in de studio gingen zitten. Toen zei ik, nou dat vraag ik je straks nog wel wat over. Je zegt, dat komt ook weer terug. Onder, onder, onder. Je ziet het nu weer terugkomen. Ja, in Nederland las ik toevallig een berichtje over in de krant... dat in Haagse achterstandswijken... dat ze weer heroïne uh, injecterende verslaafden van Poolse... en andere Oost-Europese afkomsten... dat dat ja, een nieuw probleem lijkt te zijn, of een groeiend probleem. En in Amerika daar heb je gewoon een uh, nieuwe epidemie in een nieuwe vorm, zou je kunnen zeggen. Niet meer het spuiten van heroïne zoals in de jaren 60-70, maar het slikken van hele sterke synthetische opiate medicijnen: pijnstillende medicijnen als Oxycontin. En, uh, dat wordt dan een beetje de, de hillbilly heroin, uh, genoemd. Uh, heroïne genoemd: heroïne voor de arme lui. Uh, maar dat, dat, dat halen jongeren uit de medicijnkastjes van hun ouders. Dat wordt daar blijkbaar heel ja. makkelijk voorgeschreven... door artsen bij lage rugpijn en allerlei dus op het, kijk, dat pijnklachten. Is ook een, dat is toch ook een beetje wat, wat, wat, wat, wat jij in je boek... Zeg maar, tussen de regels door eigenlijk voortdurend vertelt... is dat ook dat je op het moment dat je denkt... dat je het probleem redelijk onder controle hebt... En dat kan dan ook zo zijn... maar dan steekt het ook weer ergens anders zomaar weer de kop op... Ja, het is een heel uh, ja, moeilijk te beïnvloeden, ook door beleid... Uh, moeilijk te beïnvloeden, uh, fenomeen gebruik En dat heeft met allerlei factoren te maken. Met sociale factoren, met modus, met sociale uh, verschuiving in de maatschappij. Met... Want laten we, nou, laten we nou cannabis, laten we hash en, en weed eens nemen. In de jaren zeventig. Mm -hmm. Toen werd dat niet als een probleem gezien. Nee, nou ja, door veel mensen inderdaad werd daar toen vrij in onze ogen luchtig over gesproken. Van ja, het is niet verslavend werd gezegd, Want verslavend, dat was alleen als je echt lichamelijke ontwenningsverschijnselen kreeg. Als je met een middel stopte. Dus alcohol was verslavend en heroïne was verslavend. Maar cannabis, terwijl nu zeggen we dat is geestelijk verslavend. Hè? Net als cocaïne. En dat is minstens zo hardnekkig, minstens zo ernstig. Ja. Maar dat was in de jaren zeventig nog niet te Waarom gedachte. dachten we toen zo? Nou, dat was een reactie weer op, op, op de periode daarvoor. Wacht even, er is een nieuwsflits. Het dodental van de twee terreuraanslagen in Noorwegen is opgelopen. Bij de bomaanslag in het centrum van Oslo vielen zeven doden. Eerder waren twee doden gemeld. De bom ontplofte in het regeringscentrum voor het kantoor van premier Stoltenberg. Kort daarna was er een schietpartij op een eiland voor de Noorse kust. Daar schoot een man zeker vijf mensen dood. Dat gebeurde op een jeugdbijeenkomst van de Noorse Arbeiderspartij. Dat was de partij van premier Stoltenberg. De schietpartij was kort na de bomaanslag van vanmiddag in het centrum van Oslo. Op het eiland schoot een als politie, politie verklede man met een automatisch geweer op de 700 jongeren die daar bijeen waren. En dit is Brans met boeken, waarin ik op Radio 1 praat met historica Gemma Blok over haar boek Ziek of Zwak. Goed, jaren zeventig, cannabis, wiet, ja. harsh, niet verslavend, werd nee. niet als zo'n probleem gezien. Nou, dat kun je dus nu niet, niet meer volhouden. Nee, maar dat was in die tijd ook een reactie op de toch overtrokken manier waarop daarvoor juist weer over de gevaren van cannabis werd gesproken. Hè? Want in Amerika had je... Jaren vijftig en... Uh, jaren vijftig zeg maar, ja. en zestig, ja. Ja, ja, dat was echt haast een, ja, wat, wat je kan noemen een drug scare omheen. Uh, vooral in Amerika, maar die werd hier naartoe ook wel geïmporteerd door politiemannen die in Amerika op cursus gingen en terugkwamen met angstwekkende verhalen over cannabis die jongeren krankzinnig zou maken en tot moorden aan zou zetten. En uh, ja, dat was in Amerika de cultuur uh, zoals die gegroeid was en ook in films werd uitgedragen op een manier. Als je daar nu naar kijkt, dan, dan lag je te barsten. Reefer Madness en, en dat soort films. En ja, daar was uh, dit soort ideeën van, nou ja, cannabis is eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. was natuurlijk weer een tegenreactie op de manier waarop het daarvoor over werd uh, gepraat. Maar als je nu kijkt naar, naar hoe we er dan nu mee, mee omgaan, wat, wat, wat, wat zou dan je kritiek zijn? Nou, er wordt nu wel weer heel erg op de nadelen ingezoomd. Uh, vind je wat, dat? Ja, en dat is, is natuurlijk goed. Dat is ook weer een correctie op de jaren zeventig. Ik vind dat heel goed. Maar je moet ook niet vergeten dat uh, uh, dat de van de bijvoorbeeld, mensen. Laat ik nou, laat ik nou, vind jij niet dat dat coffeeshops al veel te vroeg op de ochtend veel te vol zitten met met, met jongeren die veel te stoond uit hun ogen kijken en die hun diploma echt niet gaan halen? Ja, maar ja, ik vind ook dat er ochtends veel te veel bejaarden met uh, rinkelende tasjes vol met lege flessen bij de slijterij staan. Dat is is dat ook, zo? Uh, ja, dat is ook zo. Het aantal alcoholverslaafde ouderen van boven de 55, dat is uh, stijgende. Dat is eigenlijk, als je het hebt over welke epidemie leven we nu in, dan is het drank. Is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Dat is nu. Uh, de... En hoe komt het dan bijvoorbeeld? Dat vind ik interessant. Want kijk, moreel veroordelen, daar schieten we helemaal niks mee op. Hoe komt het dan bijvoorbeeld dat wij dan nu bijvoorbeeld? dat ik dan zeg, luister, dat, hè, die, al die jongeren die veel te veel blowen... er zitten ook bij die dat natuurlijk gewoon doen... dat ik daar heel erg op gefocust ben... maar dat ik dan bijvoorbeeld die 50 plussers die uh, veel te veel drinken met mm -hmm. hun rinkelende tas mm -hmm. niet zie. Nou, dat komt omdat de samenleving toch altijd de neiging heeft... om in te zoomen op gebruikers waar ook een maatschappelijk probleem aan vasthangt... zou je kunnen zeggen, die de sociale orde lijken te bedreigen of verstoren. En nu is dat zo met wat ze dan noemen jongeren En ik zeg ook niet dat dat geen probleem is. Dat is, dat is denk ik zeker zo. Zo, hè, jongen, het het vergroot de kans ook op schooluitval. als je bloot op jonge leeftijd. En het is ook niet goed voor je. Het is gewoon heel schadelijk maar, voor je jongen. om te beginnen, maar ook je voor, zegt, je, voor, je, voor, je, voor je cognitie, voor je. Maar je zegt ook maar ze lopen in het oog. Maar, terwijl die keurige 50-plusser. die met zijn rinkelende tasje daar staat. Ja. Je moet, het, je moet het heel erg in perspectief uh, zien, de problemen. En de berichtgeving over drank en drugs is vaak uh, nou, toch nog steeds wel wat heigerig. En geneigd om in te gaan ook op problemen die heel zichtbaar zijn. En uh, ja, die, die, die, die, die oude mensen die achter hun gordijntjes drinken. Vroeger liepen ze op straat uh, en voorkommerden hun gezinnen als ze moesten drinken. Maar nu kan je je alcoholisme goed betalen van een uitkering of van een WHO'tje. He, kan je heel wat... Uh, uh, blikken halve liter blikken bier uh, van de euroshopper van kopen. Nou ja, en dus zij is het een minder zichtbaar probleem. Maar het is minstens een groot probleem, veel groter zelfs. Uh -huh. Maar als we dan even bij de jongeren blijven en dan bijvoorbeeld... Uh, dat vind ik ook wel, denk ik, een mooi voorbeeld van... hoe, hoe het dan toch weer een probleem kan ontstaan. Dus even bij de jongeren blijven en dan... De parties gaan en naar, mm -hmm. de, naar de, de, de, de al die party-drugs die, die, die je hebt. Ja, daar ligt natuurlijk een gevaar op de loer dat, dat gebruik van die drugs, als je dat dan redelijk onder controle hebt, waar je als je daar een beetje zorgvuldig mee omgaat ook geen problemen er hoeft te krijgen, maar dat dat dan weer overschaduwd gaat worden door andere pillen die erbij komen. Ja, nou ja, als je, dat is waar. Maar, maar partydrugs zijn niet de meest verslavende soort, uh, soort van drugs ook. Uh, als je te, er is wel onderzoek gedaan wat probeert de schadelijkheid van allerlei roesmiddelen te meten. Ja. De sociale schade, de individuele schade. En dan scoren partydrugs relatief laag. Ik zeg niet dat het geen gevaar is. Nee. De problemen nu met GHB uh, ja, in, nemen inderdaad bijvoorbeeld wel toe. Maar relatief gezien is het niet een heel groot probleem. Nee, maar ik bedoel meer ook dat er dan opeens in zo'n circuit een, een druk gaat opduiken, pillen gaan opduiken. Hè? Wat in Amerika ja, dus ook al een beetje, zoals je zegt, het geval is. Waarvan je, die, wat je dan niet meer onder controle ja, hebt. Nee, dat zou kunnen. Dat zou natuurlijk kunnen. Het is natuurlijk een groep mensen die gewend is aan het door middel van een pil slikken je bewustzijn uh, beïnvloeden. Hè? Dus misschien vatbaar voor. Nieuwe modus op dat gebied en een nieuw aanbod wat op de markt uh, En wat komt. zou dan het nieuwe aanbod kunnen zijn? En dat zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn die pillen waar ik het net over had... die in Amerika nu populair zijn, hè? Die, die opiaatmedicijnen. Het kan natuurlijk best dat je, dat je dat op een gegeven moment aan een partypubliek kwijt kan. Die uh, staat te stuiteren na nachtfeesten. Van, oh, een lekker kalmerend uh, opiaatpilletje, is dus nieuw, komt uit Amerika. Moet je eens proberen. En dan ben je nog steeds gewoon uh, stoned of wat dan ook... maar gewoon gekalmeerd en... Ja. Ja, dus dat, dat, het is natuurlijk wel een potentiële markt. He, dat, dat is zeker. Maar ik denk, het beste wat je kan doen is, is mensen goed voorlichten. Dat ze, dat, dat ze weten waar ze op moet let, moeten letten en wat, wat ze slikken. En die, die cultuur van nu, je kan natuurlijk nog steeds bij de Jellyneck en andere plaatsen je pilletje laten testen. Maar er is ook een cultuur die toch probeert om... Uh, he, testen op de dansvloer mag niet meer. En, uh, bedoelt, ik denk niet dat dat een goede manier is. Bedoelt, bedoel je nu eigenlijk te zeggen dat we... Dat we kijk, we waren misschien in de jaren zeventig heel naïef. In die zin dat we zo'n zo hallelujah stemming hadden rond, ja. rond, rond, rond, rond drugs. Vanuit kan ja. geen kwaad, sterker mm -hmm. nog. Mm -hmm. Het is wel goed, maar dat nu toch de andere kant op neemt. Ja, ja, en iets te veel denk ik. En, en ze, in zekere zin is dat een goede correctie op die naïviteit die we vroeger hadden. Echt maar we, dat dat we zo moeten is? niet overslaan in Maar weer... wat is iets te veel dan? Nou, bijvoorbeeld die plannen over zo'n wietpas. En uh, nou ja, wat ik net zei, noemde, dat voorbeeld van niet meer mogen testen de op wietpas, de dansvloer. dat, dat betekent dat uh, je krijgt, uh, leg even uit. Nou ja, dat is, uh, ik, ik weet niet of het ervan gaat komen, het is heel veel weer. Dan tegen, maar dat idee dat je dus uh, alleen om, om wiet te kunnen kopen in een koffieshop een wietpas nodig hebt. Dat je je moet identificeren als vaste klant. Uh, uh, ik denk niet dat dat slim is. Dat, dat, dat, dat zal weer een illegaal circuit van cannabishandel uh, uh, met zich mee gaan brengen. Uh, voor buitenlanders, maar misschien ook voor mensen die helemaal niet een wietpas willen. Dan sta je geregistreerd als cannabisgebruiker. Uh, nou, dat is misschien ook niet voor iedereen even wenselijk. Dus die, die moeten misschien dan ook hun toevlucht gaan nemen tot een illegaal circuit. Uh, en zo slaat Nederland misschien nu wel een beetje soms door. Uh, we verliezen de progressiviteit die we in de jaren zeventig uh, hadden, denk ik. Uh -huh. En dat is niet in alle opzichten goed. Bijvoorbeeld, we hadden een hele goede cultuur van uh, voorlichting uh, bieden. Hè. Gebruik, goed begeleiden met uh, vooral veel voorlichting. En verder zo min mogelijk repressie. Dat was goed en dat begint nu een beetje teruggedraaid te worden. En, en waarom is dat, denk je? Uh, nou, dat is, dat is ook een roep vanuit de maatschappij, denk ik. Van het is te ver doorgeslagen. En uh, ja, een morele veroordeling van drugsgebruik... zit daar ook gewoon simpelweg uh, achter. En ja, dat, dat is uh, denk ik toch ja, een lichtelijk hypocriete ontwikkeling. Er is zo'n beroemde foto van uh, premier, uh, voormalig premier Balkenende... die een bezoekje brengt aan Volendam. En daar heeft hij een t-shirt aan met fuck drugs. Hè, fuck drugs. Ja. Maar hij staat wel met een biertje in zijn hand... Uh, er is nu een, een tendens in de maatschappij om te zeggen: ja, die hippies van de jaren zestig hadden het allemaal helemaal verkeerd. Nou ja, ten dele waren ze natuurlijk naïef, maar nu moet het niet weer doorslaan naar het andere. Ik denk ja, niet dat en, dat een goede ontwikkeling zou kijk, zijn. Kijk, je kunt ook in Urk of in, uh, gaan staan met, uh, met een shirtje: uh, fuck en een glaasje bier in je handen. Maar daarbij wordt er dan wel weer vergeten dat er heel veel cocaïne wordt gebruikt. Daar bijvoorbeeld door jongeren? Ja. Juist, om heel veel van die biertjes naar binnen exact. te slaan? Ja. ja, dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus, uh, ja. Maar dat weet iemand als balkenende toch ook? En waarom staat hij daar dan toch met dat oolijke hoofd... en dat t-shirt, fuck drugs en dat biertje in zijn handen? Nou, dat zal, dat zal meer kiezers trekken, denk ik. Dan, uh, ja. Want wat jij nu zegt, want dat is ook overigens in jouw... In jouw boek natuurlijk heel duidelijk. Kijk, alcohol is echt altijd een veel, veel, veel groter... Probleem ja, en dan, dat heeft, ook, heeft de samenleving ook echt wel even gekost. om, uh, om te komen tot de uh, ja, acceptatie voor rond alcohol die we nu hebben hoor. Want die drankbestrijding was er natuurlijk. En uh, daarvoor heel veel gepreek vanaf de kansel. door her hervormde dominees. Dus er is wel ook niet. dat is ook niet zonder slag of stoot de samenleving ingehaald. Nee, maar wacht even. Dat is allemaal wel mooi en aardig. wat je nu zegt. En je zegt ook hoe, hoe succesvol die drankbestrijders waren. Namelijk zo dat in de jaren twintig te minder werd gedronken. Maar er wordt nu toch echt weer, zoals je ook al beschreef, mm -hmm. 50-plussers en noem maar op, rinkelen de tasjes meer gedronken dan ooit. Ja, ja. Nou ja, inderdaad. Het, het, hoe komt het dat dat dan toch elke keer weer onderschat wordt, dat probleem? Uh, het is gewoon ook. Uh, mensen onderschatten het uh, niet zozeer, maar vinden het gewoon te lekker om, uh, om te laten staan. Het is gewoon een hele verleidelijke, verleidelijke drug alcohol. En uh, ik denk, met zoals met veel drugs, het idee dat je het echt helemaal uit de samenleving uit kan bannen als mensen het heel erg prettig vinden om te gebruiken. Je kan het wel indammen. Je moet het natuurlijk met goede voorlichting en een beetje waarschuwing. Waarschuwende boodschappen, dat is denk ik alleen maar goed. Maar het is ook een fictie om te denken... dat je het een samenleving weer uit kan krijgen. Ja, zoals we het over de heroïne hadden. Denk jij dat heroïneverslaving inderdaad gewoon weer terug kan komen... en dat je die straatbeelden van de jaren 70 en 80, zoals we ze kenden... met van die schuivelende junks die dan opeens weer met je fietsen vandoor gingen? Of... Ja, ik, ik, ik, ik sluit niet uit dat dat ooit weer kan gaan gebeuren. Het zal waarschijnlijk een andere drug zijn dan heroïne misschien. Uh, maar bijvoorbeeld ja die opiaatmedicijnen of een nieuwe vorm van speed... die nu in veel landen ook heel populair is. Uh, met amfetamine, uh, crystal meth, in de vorm van crystal meth. Dat, ja. En waar komt het vandaan uit Amerika? Ja, ja, ja. En uh, dat is een rookbare vorm van... Uh, van speed, die heel populair is. En zo, ik sluit niet uit dat er weer ooit... een nieuwe harddruk-epidemie uh, komt. Maar dat is, moet dan een combinatie, denk ik, van factoren zijn van een, een nieuwe druk waar we nog niet zoveel van weten, waar mensen vrij naïef uh, aan kunnen beginnen op grote schaal. Misschien in combinatie ook met uh, ja, bepaalde maatschappelijke problemen. Want dat is toch ook vaak wel een achtergrond van een uh, harddrugsepidemie. Zoals ik zei, uh, spanningen rond uh, migratie, sociale, sociale onrust, sociale spanningen uh -huh. of economische ellende. Dat moet er ook wel, ja, moet er wel bij. Heel kort toch, hè? tenslotte. Want dat vind ik wel het mooie van je boek is namelijk dat je kunt zien hoe verstandig wij er in Nederland eigenlijk altijd wel mee om zijn gegaan. Met, met veel vallen en opstaat, maar toch eigenlijk. En waar komt dat door? Vrij pragmatisch inderdaad. Of Omdat het met pragmatisch... veel, we, Die verslavingszorg ook, die is ook in de loop van de eeuw eigenlijk opgeschoven van, nou ja, proberen mensen echt helemaal van de drank en drugs af te helpen naar erkenning van... Dat dat in veel gevallen lastig is en dat je beter de schade wat kunt beperken. We hebben natuurlijk ook niet zulke grote problemen als andere landen. Dat is een achtergrond waarom dat hier huh? zo is gegaan. Want we hebben het wel over die drinkende jongeren en 55-plussers en drugsgebruikers. Maar vergeleken met veel andere landen valt het in Nederland altijd heel erg mee. Dus dat is een achtergrond. Ja, we, zijn, we, zijn, we zijn geen Rusland waar nu officieel nee. is vastgesteld nee. dat bier toch eigenlijk gewoon alcohol is, toch? Ja, ja, ja. Uh, zeker, uh, ja, daar wordt natuurlijk enorm veel gezopen. Maar ook weer is ook een heroïne-epidemie van miljoenen uh, mensen op het moment. Maar nee, dat is in Nederland allemaal nooit het geval geweest. Dus we hebben nooit een heel groot probleem. Dus ook minder historie, dat speelt gewoon een rol. En een goed klimaat om een pragmatische aanpak te ontwikkelen. Ik dank je voor dit uh, gesprek. En ik sprak met historica Gemma Blok. En ik sprak over haar boek ziek of zwak. Geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland... uitgegeven door uitgeverij Nieuwe Zijds. Volgende week in Brands met Boeken... een eerbetoon aan Heren Herensma. En dat ga ik maken samen met mijn collega Anton de Goede. Zijn uitgever Wim Hazeu zal hier zijn. Er is een bijdrage van zijn neef Rutger Cornets de Groot. En zijn zoon, Heren Herensma... zal een tekst over zijn vader voorlezen. En dat doen wij, Anton en ik, dat programma... omdat we het eigenlijk volkomen belachelijk vinden... dat een van de betere naoorlogse Nederlandse schrijvers... eigenlijk zo uh, sumier werd herdacht... toen hij enige tijd geleden overleed. Dat dus volgende week tussen 7 en 8 uur... in Brands met boeken op Radio 1. En dan nu dadelijk in twee dingen van Max Robert Dijkgraaf.